Negen uur. Freddy van Tijn met het NOS Journaal.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 Dit is Radio 1. BNN Today, Luc Ikink. Het is drie minuten over negen. Volg ons op bnmtoday.nl en kijk mee met de webcam extra speciale veel beelden. Zo. Eh, ook in de tweede uur hoor je het laatste nieuws uit Japan. Elske Schouten zit in Sendai en zij vertelt hoe het daar nu is. En Zelfs met een nucleaire ramp voor de deur blijven de Japanners verbazingwekkend rustig. Waarom dat zo is, hoor je straks van cultuurfilosoof Karim Benamar. En er wordt ook gevoetbald de achtste finale van de Champions League. We gaan eerst naar Real Madrid tegen Marseille. Frank Wielaert. Even een vrij trapje mee pikken. Loris pikt de bal uiteindelijk op. De vrije trap was van... Xabi Alonso en Loris is de doelman van uh, Olympique Lyon. De kopbal was trouwens opvallend van uh, Cristiano Ronaldo. Dat is niet zo'n kopper, maar in dit geval kon hij niet anders. Het was een hele rare omhaal geworden als hij dat had geprobeerd. Real Madrid, de openingsfase was voor hun. Daarna kwam Olympique Lyon een klein beetje in de wedstrijd. Eigenlijk is dit de tweede kans die we hebben gezien. Nou, die hebben we dan allebei keurig meegekregen na een kleine 20 minuten. Is het nog 0-0. Straks weer een kans. Nu eerst naar Chelsea tegen Kopenhagen. Ragnar Niemeijer. Ook hier wedstrijd in minuut 20. 0-0 is de stand. Het is richtingsverkeer, Want Chelsea is veel vaker aan de bal. Creëert niet echt heel veel kansen. En dat heeft er ook mee te maken dat de Deen op buiten spel spelen... dat gaat vaak goed. Nu toch Drogba. En de bal terug richting Cole. Legt hem breed. Daar is het doelpunt niet. Want de bal gaat voorlangs. De poging is van Zierikov. De man aan de linkerkant op het middenveld bij Chelsea... Hij staat dus in dat strafschopgebied En dit was eigenlijk de grootste kans van de wedstrijd tot nu toe. Maar voorlangs geschoten vanaf een meter of zes, zeven afstand... voor het doel van Kopenhagen. Dat dus met de rug tegen de muur staat... maar nog wel de 0-0 stand op het bord ziet staan. Ranking the News. Tijd voor Ranking the News. De op 5 met Simone Wijnalds. Op nummer 5, daar is hij weer, de OV-chipkaart. Dit keer geen problemen met de chip zelf of iets met studenten, maar... Ouderen. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil namelijk... dat er een speciale roze OV-chipkaart komt voor bejaarden. Nu heb ik voorgesteld om een zogenaamde roze OV-chipkaart te introduceren... die mensen gewoon kunnen kopen zonder dat ze hun gegevens hoeven te overleggen. Dat ligt vaak gevoelig uh, bij ouderen. Al je gegevens op straat, je moet er niet aan denken. Al die moderne techniek, privacy van me Fashion, no way, Het oh Probleem is dat je als 65-plusser nu dus alleen maar met korting kan reizen... als je je gegevens invult. Een roze chipkaart is de oplossing van alles. De chipkaart die is geïntroduceerd om het voor de reizigers uh, makkelijker te maken. En dan kan het natuurlijk niet zo zijn... als je een goed functionerend systeem hebt van de roze strippenkaart... dat je dan weigert om de roze overchipkaart te introduceren. Vervoersbedrijven die zagen het tot nu toe nog niet zo zitten... om een roze overchipkaart in te voeren, omdat ze bang zijn voor fraude. Maar dat is niet nodig, want 65-plussers zijn betrouwbare mensen.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 Nou, pak van maart. Lekker. Sinds vandaag is de Overchipkaart trouwens in het hele land te gebruiken. Nummer 4 dan. We blijven even in Haagse sferen. Bonussen die moeten harder aangepakt worden. Een Kamermeerderheid die vindt dat. Uit de bankensector krijgen we maar één signaal. Dat is lekker hoppa, bonussen uitkeren. Nou, wij zeggen nee tegen die bonussen. En zeker als het financiële instellingen betreft. die of door de staat zijn overgenomen. en dus overeind zijn gehouden met belastinggeld. dan wel staatssteun hebben ontvangen. Minister de Jager van Financiën die moet met harde hand de bankenbonussen aan banden leggen of zelfs helemaal afschaffen als het aan de PVV ligt. Maar dat gaat de minister te ver. Als banken zich heel precies houden aan de afspraken die zijn gemaakt... Ja, dan heb ik natuurlijk geen enkele titel om ze terug te halen. Kan ik ze geen extra. gaan? Die gemaakte afspraken houden onder andere in... dat als er winst is gemaakt, er bonussen uitgekeerd mogen worden. Anders niet. Vanavond dan praat de Kamer dus over de conclusies... van de commissie De Wit over de kredietcrisis. Hoppa! Op drie, buitenlands nieuws. In Libië lijkt het erop dat de opstandelingen... het verliezen van Gaddafi en zijn leger. Er is een zware aanval geweest op de stad Misrata. En vijf mensen zijn daarbij aangekomen. Gaddafi die richt zich nu met grof geschud... Op de stad Adjabia. En die stad die is zo belangrijk omdat, als die valt, de machtsbasis van de opstandelingen eigenlijk open ligt. En dat is de stad Benghazi. Benghazi is niet zomaar een stad. Het is een stad met uh, bijna meer dan een miljoen mensen. Wat natuurlijk ook geldt als een soort als bolwerk van de opstandelingen. Daar zitten ze. Daar hebben ze hun manschappen. Daar coördineren ze ook hun, uh, hun strategie. De VN-veiligheidsraad was vandaag nog met spoed bij elkaar gekomen... om een vliegverbod boven Libië te bespreken. Maar dat is er waarschijnlijk te laat. Het laatste nieuws is dat, de, dat het internationale Rode Kruis... zich heeft teruggetrokken uit Benghazi en dat de stad volgens onbevestigde bronnen is omsingeld door het leger... en dat er luchtaanvallen worden uitgevoerd. Hoog in de top 5. Net als gisteren natuurlijk de nasleep van de aardbeving en het tsunami in Japan... Het zonderlijke gebeurtenis vandaag was dat de keizer... het Japanse volk op televisie toe heeft gesproken. Hij zei erg bezorgd te zijn en riep op om moed te houden. Deze toespraak is zo bijzonder... omdat toespraken van de keizer meestal van tevoren worden opgenomen... en hij sowieso maar zelden op tv verschijnt. De officiële dodental in Japan is inmiddels 4.314... en er worden nog altijd bijna 9.000 mensen vermist. En mensen blijven wanhopig zoeken naar hun geliefde. Ik heb het ik omdat het allemaal, om het allemaal nog eens erger te maken is het in de getroffen gebieden ook nog eens ijskoud sneeuwt het en zijn er grote tekorten. We hebben groot gebrek aan groenten, andere voedingsmiddelen, aan luiers voor de kinderen, aan maanverband voor vrouwen. Zometeen dan praten we verder met correspondent Elske Schouten die in Sendai zit. En het belangrijkste nieuws van vandaag, dat is natuurlijk de toestand van de kernreactor in Fukushima. Het woord catastrofe is al vaker gevallen, maar het lijkt erop dat dat nu echt zover is. De situatie in de kerncentrale is niet meer onder controle. Er zijn grote problemen met twee reactoren. In de bassins met splijtstof zou geen koelwater meer zitten. We moeten in ieder geval vrezen dat uh, ja, als die kernen lang droog komen te liggen en er smelt of er raakt de brandstof beschadigd. Dan komt er steeds meer straling, radioactiviteit vrij in de omgeving. Ja, die waait alle kanten op. In Japan heeft de wettelijke limiet ook verhoogd... van de radioactieve straling waaraan je bloot mag staan. Dat was onvermijdelijk, zijn ze, omdat de technici die werken aan de reactoren... nu al aan zoveel straling blootstaan. Je blijft hier van ons updates houden met het laatste nieuws rondom de kerncentrale. Dit was Ranking de Nieuws voor vandaag. Dankjewel, Simone. Dan de dag van Joris de Kreugel. De zomer komt er weer aan. Dat betekent weer gezellig op het terras zitten. Met een biertje, een wijntje, een rozeetje, een proseccoetje. Ik hou meer van de vrouwendrankjes. Dus de laatste drie gaan bij mij het liefst erin. Maar misschien is het wel eens een keer tijd voor iets nieuws. Nou is er in Amsterdam iemand die heeft een zomerdrankje ontwikkeld. En uh, dat is Edwin de Koeier. En hij heeft een uh, zaak, ijskuipje en stampotje. En ik ga eens even zijn nieuwe zomerdrankje testen. Edwin, wat hebben we hier staan? Wodka en prosecco en citroenijs. Ja, Dat zijn de, de baselementen die we nodig hebben voor een, een heel lekkere scropino te maken. Ja, dat weet ieder horecaman. Die heeft een heel goed citroenijsje nodig met een frisse limoensmaak. Dat hebben we nodig. Goede prosecco. Die hebben we nodig om lekker de bubbel erin te krijgen en de frisheid met een citroenijsje. En dan hebben we nog een extra bite en dat doen we met onze wodka. Ja, dat zijn de drie elementen om dit lekkere zomerdrankje te maken. We beginnen met ons vers citroenijs. Dit citroenijs, dat doen wij in een emmer of in een hele mooie kom. Maar wacht even, ga je nou al je geheim vertellen hoe je het klaar maakt ermee? Nou, dit is geen geheim, want dit is al een traditie die in Italië al, al misschien wel 100 jaar wordt gedaan. Oh, gelukkig. Dus, <laughs> Vodka. En dat mag ja. eerlijk merk zijn, als het maar een goede kwaliteit is. Het idee is ontstaan door de horeca die dus aan mij al vroeg van kun je een speciaal scropino ijs voor ons maken. Want ze klopten met room of citroenijs, kloppen ze scropino's. En dat ging altijd fout. Dus ik ben zo eigenlijk door de horeca, die hebben mij eigenlijk gewoon er toegestuurd van ga ze iets speciaals maken. En als ik er helemaal inspring, dan wil ik ook echt iets speciaals maken. En dat hebben we dus nu eigenlijk uh, na twee jaar research hebben we dat nu voor elkaar. Best wel lange tijd mee bezig ja, geweest. Ja, het is een ontzettend moeilijk product. Om die substantie zo luchtig te krijgen, zo mooi wit, dat is bijna, bijna niet te doen. Roeren. Je moet dat heel precies doen, want als je het niet goed mengt, dan op een duur, je een op se, krijg je dus op de duur je te veel hebt of te een veel te dunne massa. Alsof dat je geen tennisarm krijgt. Hè? <laughs> Een geklopte Scropino. Hij is mooi wit. Je ziet kleine luchtbelletjes erin en dat is heel belangrijk. Hij moet heel luchtig zijn. In principe is het bijna ook een milkshake, alleen een milkshake wordt gemaakt helemaal op een, een melkbasis, een roombasis. En hier werken we toch met een hele uh, frisse citroen. Ja, want je noemt het zo ook een goois vrouwendrankje. Ja, die naam heeft het hier in de buurt een beetje gekregen, omdat het, we hebben toch gezien in de praktijk, ook met de dag toen we het hier massaal stonden te maken, dat vooral uh, Dames, er helemaal gek van zijn. Uh, het Citroën... ja, ik ben je gek op vrouwendrankjes, dus. Ja, dus als vrouwen staan, komen de mannen ook weer. Dus voor de horeca moet dit toch een ideaal drankje zijn. <laughs> van hier, je hebt gezien hoe ik het nou eenmaal heb gedaan. We hebben hetzelfde proces hebben we nu in een machine ontwikkeld. Een soort slurpy machine. Het is een, een, een slurpy machine, zo mag je hem noemen. Alleen deze is wel speciaal voor ons gemaakt en is opgevoerd. Uh, het ijs gaat naar min 10, het product is 10 graden onder 0. En dan heb je dus een hele sterke machine voor nodig om dat te doen. Je ziet ook, hij bevriest helemaal, hij is helemaal frosty aan de zijkant. Dus een heel Nederland verkrijgbaar van de zomer. Uh, dat hoop ik wel. Dat is wel je bedoeling, hè? Ja, we zijn er klaar voor. Maar we willen hem nu uh, dit jaar en de komende jaar in het, echt in het hoogste segment van de horeca, de chiquere horeca, we hem neerzetten. En misschien is dit wel iets dat je over een paar jaar een thuistap uh, van een feestje thuis kunt tappen. Ik zou uh, zeggen tappen, maar het komt er een beetje uit als soft ijs. We hebben in de horeca nog nooit een drankje gehad onder het vriespunt gehad. Dit gaat echt op min 8. Je drinkt een drankje van min 8, want dat is heel speciaal. En jij mag nu proeven. Santé. Nou, het smaakt echt heerlijk. Het heeft uh, iets weg van een milkshake, citroensmaak en alcohol. Alles door elkaar heen. Ja. supergoedje. Ja, ik denk het ook. En ik zie dit ook wel als mensen lekker van de zomer van het terras van het strand afkomen. En je wilt nog lekker eventjes in het warme weer iets fris pakken. Dan is dit echt, ja, dat is gewoon heerlijk. Dit is gewoon een verademing. Dit milkshake-achtige alcoholische substantietje, er zit 9% in. En goedkoop is het ook niet, want het moet tussen de 5 en 7 euro kosten. Maar ik denk dat een heleboel vrouwen hiervan houden. En ik vind het ook lekker. Dan gaan we naar die echte mannensport. Huh, Real madrid Marseille, Frank Wilaat. 29 minuten onderweg. 0-0 <laughs> nog altijd. En, uh, het is een redelijk open wedstrijd. Lyon krijgt wel uh, mogelijkheden. Onder andere via Delgado. Goed schot waar uh, Casillas nog de nodige moeite mee heeft. Maar je hebt toch het idee dat Real Madrid veel uh, dreigender is met natuurlijk Ronaldo, Benzema. Als die aan de bal komen met drie tegenstanders voor zich kan het nog gevaarlijk worden. Nu Ezil probeert de achterlijn te halen. Goede tackle daar van Lovren. De Kroaat centrale achterin bij Olympique Lyon. Daar uh, blijft Di Maria geblesseerd op de grond liggen. Hij was het dus die die actie ging maken. En dan komt even de scheidsrechter Komina uit Slovenië. Die komt even kijken... Hoe het met Di Maria gaat. Het is een tackle op de bal. Maar tegelijkertijd worden de benen van de Argentijn ook meegenomen. En daar heeft hij nogal last van de middenvelder van Real Madrid. Het is een leuke wedstrijd. Maar het ontbreekt nog aan goals. Dat zou het ook nog heel erg spannend maken in Bernabeu. Dan gaan we naar Chelsea Kopenhagen. Ragnar mee. Overtreding op John Obemikeld, de Nigeriaan. Hij mag spelen op het middenveld. Schenk krijgt rust. 0-0 stand na een half uurtje spelen. Even het vasthouden van Gronkjaar. Inmiddels is de bal genomen aan de zijkant Zirkov Trekt van links naar binnen, vindt aan elkaar in het strafzorpgebied. Bal terug voorzet, komt, maar wordt eruit gehaald. En zo kan Kopenhagen weg. En die ploeg heeft een dikke kans gekregen. Eentje uit een vrije trap. Vijf minuten geleden het hele stadion veerde op. Want de muur van Chelsea stond daar. Maar vanaf een meter of twintig was het de Senegalees Nedoye, de spits. Die de bal werkelijk buiten bereik van de doelman van Chelsea, Petr Cech, keihard... Bovenop de paal schoot op de kruising. En daar kwam Chelsea toch werkelijk goed weg. Het bleef 0-0, maar het had net zo goed 0-1 kunnen zijn. En op basis van het aantal kansen wat voorbij is gekomen voor Chelsea, zou dat niet terecht geweest zijn. Maar voor de wedstrijd, geef ik eerlijk toe, voor de onderlinge tweestrijd zou het prima zijn geweest. Want nu kijken de Denen over die twee wedstrijden nog altijd naar die 2-0 achterstand uit de eerste wedstrijd. Hier is 0-0 nu. Today. We houden hier op de hoogte van het laatste nieuws over Japan... en de ernstige situatie daar met de kernreactor in Fukushima. Sinds de aardbeving en tsunami van vrijdag zijn er grote problemen. Je weet het. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan een elektriciteitskabel in Fukushima. En die kabel moet ervoor zorgen dat de koelpompen weer gebruikt kunnen worden. De Japanse minister-president is begonnen met een Engelstalig Twitter-account. En daarop staan vertalingen van de Japanse Twitter-account met informatie rondom de ramp. Wil je daarop meelezen, dan kan dat via twitter.com slash jpn, een pmo. De NOS meldt dat de Europese Commissie een oproep heeft gedaan aan de EU-landen... om voedselafkomsten uit Japan te controleren op radioactiviteit. En op dit moment zijn er ruim 80.000 Japanse militairen, politieagenten... en brandweermannen ingezet in de rampgebieden. En dat meldt het persbureau Kyoto. Als er meer nieuws is over de situatie daar in Japan... dan hoor je dat natuurlijk hier meteen op Radio 1. Zometeen Vlotje Dessing over haar band met Japan. Zij is geweest op de plek waar nu uh, die ramp gaande is. En zometeen vertelt ze hoe de mensen daar zijn en wat ze daar toen aantrepen. het Bomhoff noemt zichzelf de Dazzled Kid. Embrace. Dallas, het is woensdag en dan hebben we het normaal gesproken over reizen met Floortje Dessing. Um, normaal gesproken hebben we het dan ook over heftige en spannende reizen. Maar vandaag gaan we toch even stilstaan bij de ramp in Japan. Floortje, goedenavond. Goedenavond. Jij werd uh, wakker vrijdagochtend in New York. En toen hoorde jij over die gigantische aardschok, tsunami eroverheen. Wat, wat dacht jij toen je die beelden zag? Ja, nou, vooropgesteld, ik vind het altijd moeilijk... dat je de afgelopen weken alleen maar hoort van, van uh, typen zoals ik... van, goh, wat vond jij van de ramp? Weet mm -hmm. je, alle mensen, allemaal van die semi-BN'ers die dan twitteren en doen. Dan reken ik mezelf ook onder dan. Yeah. En dan denk ik altijd, ja, daar zitten mensen eigenlijk niet zo op te wachten... natuurlijk, wat ik vind. Want het, is, het is gewoon, los van wat ik vind... Ja, het is te treurig voor woorden. Het is natuurlijk een hele immense grote ramp. Ja, maar jij bent wel geweest, tenminste niet uh, per se in Sentai... maar wel in het gebied daaromheen, noorden van Japan. Ja, dat is, dat is de reden dat, dat ik toch uh, wel uh, dacht... dat we het er vandaag heel even over konden hebben. Alleen al uit respect voor alles wat daar gebeurt natuurlijk. Je, kan, uh, je, je moet daar echt wel bij stilstaan. Ik heb zelf ook uh, drie keer door Japan gereisd. Eén um, keer alleen Tokio en... Um, en uh, uh, omgeving bezocht eentje in het zuiden geweest... waar we ook uh, Hiroshima hebben uh, Narasaki hebben bezocht. Sorry. Mm -hmm. En ik heb zelf uh, ook nog een stukje de, door het midden... en in, in wat meer naar het oosten gereisd. Dus ik, heb wel, ik ben niet in Sendai zelf geweest... maar wel in de buurt daar uh, gereisd. Dus. Ja. En het uh, ja, gaat natuurlijk aan het hart. Want um, als je kijkt naar uh, uh, Japan... het is eigenlijk voor Nederlanders een heel onbekend vakantieland. Uh, tegenwoordig is het zeg maar, bij, de, bij de hippe types... Die gaan naar Tokio. Ja, ja, tien dagen Tokio. Ja, tien dagen Tokio. Lekker hip, lekker... Uh, die Bastiaan van Schaik-types allemaal... die dan ja. lekker fashion gaan doen in, uh, in Tokio. Want daar is het ook echt een bestemming voor. Um, ik heb uh, voor RTL Travel uh, in de tijd een reis ervoor gemaakt. En um, nog niet zo lang geleden heb ik er nog eentje gedaan. En daarin zei ik ook... mensen zien Japan niet als vakantieland. Ze slaan het gewoon over. Ta China denkt men wel aan... Uh, dat ze daar naartoe gaan, maar Japan, daar hing altijd zo'n aura omheen van dat is te duur. Aha. Nou, dat was het eigenlijk helemaal niet. Het is, was echt maar zeg maar Europese prijzen. En zeker als je in ons slaapt, dat zijn een soort van traditionele Japanse overnachtingsmogelijkheden. Dan kun je daar echt gewoon heel goed op vakantie gaan. En, en ook uh, gewoon betaalbaar eten. Nou, dat is nu allemaal helemaal niet meer aan de orde. Want het is gewoon een rampgebied geworden, natuurlijk niet het hele land. Maar het is heel treurig, want um, uh, ja, het was juist een land... waarvan ik ook heel graag met drie op reis een uh, reis naartoe wilde maken dit seizoen. Omdat het juist zo onwaarschijnlijk mooi is. Om gewoon eens een keertje wat langer door Japan heen te gaan reizen... en het land echt te, te gaan bekijken en uh, te laten zien. Ja, we wilden heel graag naar het noorden gaan. En uh, een van de redenen is, je hebt daar bijvoorbeeld uh, in... Uh, Yudanaka, yud Yudanaka heet het, heb je daar de snowmonkeys. Dat wilde ik al heel lang zien. Dat zijn, je hebt daar heel veel. Want het noorden van Japan staat vooral bekend om zijn bergen... en uh, de prachtige natuur en ook heel veel warmwaterbronnen. Hmm. En uh, in, die, in dat Yudanaka heb je, zeg maar, uh, als het in de winter als het gesneeuwd heeft... dan komen daar uh, de snowmonkeys in de warmwaterbronnen baden. En wat zijn de snowmonkeys? Ja, dat dat zijn, zijn gewoon apen? Uh, dat zijn apen, oh. niet zo groot, maar die, die, die zitten daar. Die, die kun je daar zien en fotograferen. Ja, dat schijnt echt prachtig te zijn. En... Uh, dat, dat was, ja, dat, dat leek me al fantastisch. Je kan ook heel, dat heb je, zou je ook niet, nu de afgelopen dagen is ook weer nieuws, dus dat het er is gaan sneeuwen. Ja. Dat zou je ook niet snel verwachten, maar je kan heel goed skiën in, uh, in Japan. Je hebt een gebied, dat heet Zao Onsen. Uh, dat is een hot spring resort, met hete bronnen dus, waar je ook kan skiën. Je hebt daar een heel bijzonder fenomeen, de ice trees, uh, ze, of de monsters noemen ze ook wel. Dat zijn uh, uh, ja, zeg maar dennenbomen die door de sneeuw en het ijs helemaal veranderen in een soort grillige sculpturen bijna. En daar mm -hmm. kun je doorheen skiën. Je hebt ook in de zomer, in datzelfde gebied... heb je een waanzinnig goed popfestival... waar heel veel goede bands optreden. Daar heeft vooral twee jaar geleden Massive Attack opgetreden. En, weet je wel, echt goede, goede naam ook. Ja. En op dat festival kun je, zeg maar, boven op de berg... hebben ze, daar hebben ze allerlei um, podia opgesteld... En, ja, daar heb je dus een Japans lowland, zeg maar, zo groot is het. Klinkt als een, als een gebied waar uh, voldoende te doen is. En, ja, en, uh, ja. waar, en waar misschien ook wel veel mensen naartoe gaan. Is het een, echt een toeristische... Uh, nee, daarom. Er nee, gaat bijna niet. geen hond naartoe. Hmm. Um, en dat maakt het natuurlijk nog treuriger. Want ja, dat is juist... Het wordt alleen natuurlijk... Ja, het, de het, de oostkust is getroffen, maar heel Japan uh, is natuurlijk nu aan de beurt. Nu ben jij ook uh, voor je programma in Tschernobyl geweest. Daar hebben we het uh, al eerder over gehad in BNN Today... Ik, ik zit de hele tijd een beetje te denken hoe het dan dat gebied uit zal zien over tien jaar. Kun jij daar iets ja. bij voorstellen? Dat... Nou, dat is een goede vraag, want um, daar is nu ook veel over op het nieuws. Uh, het is natuurlijk een verschillende, twee verschillende rampen. Ja. Want uh, uh, Tsjernobyl, zoals bekend, is echt een ontploffing en een grote wolk. Huh? En dit is lekkend radioactiviteit. Er wordt nu ook al gezegd dat het gebied rondom de centrale, die dus nu uh, in de brand staat en ontploft. dat dat inderdaad uh, dat dat zo'nzelfde gebied wordt rondom, als rondom uh, Tsjernobyl. Nou, dat betekent dus. Wat ik in Chernobyl gezien heb, daar, daar, daar, daar zit inderdaad een, een ring omheen van 30 kilometer waar niks of niemand meer mag wonen. Echt uh, eromheen. Ja, maar waar overigens wel een prachtige natuur is. Want uh, dat viel me ook zo op toen we daar waren in Tschernobyl. Ja, je ziet gewoon heel veel dieren, prachtige planten die groeien. Het is geen kapot gebied of zo. Het is een heel. Ja, het ziet er op het oog heel gezond uit. Alleen, ik weet nog wel wat ik me herinner was dat we inderdaad. We waren in een stad die dan ook helemaal uh, geëvacueerd is. En daar mochten we niet in de stilstaande poeltjes lopen. En in de, in de, in de, over de mossen heen. Want mm. daar, daar, daar zou die straling meer in zitten. Uh, en het is een bizarre gedachte om te bedenken... dat Japan datzelfde lot uh, beschooid is eigenlijk. Dat dat daar nu ook gewoon aankomt. Ja, en dat valt niet meer te voorkomen natuurlijk ook. Nee, het is, uh, het is een situatie... Ik, uh, ik houd uur, elk uur bij. Want ik vind, het, uh, ik vind het echt een van de heftigste dingen... die de afgelopen... Uh, jaar gebeurd is, de, dat een land zo zwaar getroffen wordt, uh, ja, en wat daar de uitkomst van is, daar kunnen we alleen maar naar gissen. Ja. Volgende week, dan hopen we weer over iets luchtigere dingen te kunnen praten, ja. in deze reisrubriek. Vlootje Dessing, dankjewel. Dankjewel. Dan gaan we naar het voetbal. Frank Wielaert. Vijf minuten nog tot de pauze. Het is 1-0 geworden voor Real Madrid. Op een moment dat je denkt, Lyon zit wel aardig in de wedstrijd. Zou ze wat kansen moeten creëren. Is er toch ineens die onderschepping van Marcelo. Hij paast dan uh, Cristiano Ronaldo in. Die legt die bal tussen zes Fransen in. Marcelo dribbelt daar tussendoor. En schiet dan, dan niet eens zo heel goed in. Maar Loris grabbelt naar de bal. En ziet hem uiteindelijk in het doel verdwijnen. En dan staat Real Madrid in eigen stadion met 1-0 voor. En moeten de Fransen dus gaan komen. Zal er meer ruimte ontstaan voor Real Madrid. En zullen de goals misschien ook wel in rap tempo gaan toenemen. Maar of dat nog voor de pauze gaat gebeuren, dat is de grote vraag. Maar de gewenste 1-0 voorsprong, let wel, Real Madrid verloor onder José Mourinho. Nog geen wedstrijd thuis. Sterker nog, ze wonnen ze alle 20 tot nu toe. En dat zou dus ook moeten gaan gebeuren tegen Olympique Lyon. Real Madrid is op de goede weg tegen de Fransen. Want 1-0 staat er op het bord sinds de 37 e minuut. Op naam van Marcelo, de Braziliaanse verdediger. Dus even kijken of het net al is beroerd in Engeland, Chelsea-Kopenhagen. Nee, is niet gebeurd, want de stand is nog altijd gelijk zonder doelpunten. 4,5 minuut nog bij die 0-0 stand. Voor alle duidelijkheid tussen Chelsea en FC Kopenhagen. En Chelsea mag zich dat zelf aanrekenen, want de ploeg heeft toch een aantal goede kansen gecreëerd met acties vlak voor het doel. De laatste keer was het een minuut of vijf geleden. Zierkoff aan K, was aangever. En Zierkoff bij de eerste paal na een aanval vanaf de rechterkant tikt hij hem net naast. Er had meer ingezeten terwijl de bal nu op het middenveld is. En daar via een speler van Chelsea over de zijlijn gaat. En dat betekent dat er mag worden gegooid door de spelers van Kopenhagen. De bal is even in bezit van Carlo Ancelotti, de coach van Chelsea. Staat toch wat onder druk dit seizoen. Staat maar vierde met zijn, met zijn ploeg. En het mooie aan Ancelotti is, en dan hou ik op dat hij weer zo'n ouderwetse... in dit geval donkerblauwe regenjas aan heeft. Oh. Ik had toch echt begrepen dat dat echt al een tijdje passé was. En uh, niet meer gedragen werd. He, Harry Vermegen met zijn regenjas. Ja. Maar hij staat er met een echte Burberry regenjas. Alsof hij uh, ja, dat ding al 20 jaar aan heeft. Ergens, Lekker vertrouwd weer terug in de jaren 80. Ja, zo steekt hij er ook nog een sigaret bij op. En dan zijn we Echt weer 30 jaar terug. 0-0 aanval Chelsea. Hier zit nog wel muziek in. Want steeds komt hij vanaf de linkerkant. Het is drogba. Oh ja. En steeds gaat het fout als hij voorzet komt. De bal gaat ver voorlangs. Is hoog, is hard. Is kortom slecht. Het blijft 0-0. Op zo'n drie minuutjes voor de rust. Op Stamford Bridge bij Chelsea Kopenhagen. Dankjewel je Ragnar. Exit Holland. In Exit Holland bellen we iedere dag met de Nederlanders die het land hebben verlaten. Marcel Neutel woont in Cameroen en er gaat wel een heel opvallend verhaal over de president rond. Hij kan namelijk veranderen in een leeuw. Marcel, goedenavond. Hoi, goedenavond, Ja, dat verhaal over die leeuw moet je me toch even uitleggen hoor. Hoe zit dat? Ja, nou, er, er gaat hier een verhaal rond uh, in de stad, en, uh, dat, dat de president van Cameroen, uh, dat is uh, Paul Dia, dat hij zich kan veranderen in een leeuw en dat hij dat ook, um, ook regelmatig doet. Hij, uh, hij is een uh, lid van een, ja, een club wat, wat uh, dierenalchemie bedrijft. Mm -hmm. En dan heeft hij in zoveel tijd dan, uh, veranderd dan met in, in een dier en uh, meestal in een leeuw. Dus zijn, zijn, um, uh, hij verandert dan in een leeuw en dan, wat, wat doet hij dan als, als leeuw zijnde? Nou, uh, heel was het de bedoeling dat als je hier dan veranderde in een dier dat je vervolgens uh, één was met de natuur in de bossen kon rond, in de oerwouden kon rondlopen en uh, makkelijk kon, kon jagen. En tegenwoordig uh, is hij president, woont hij in een paleis met uh, hele grote mooie tuinen eromheen. Dus het verhaal is, en dat wat mensen zeggen, is dat hij eens in zoveel tijd uh, wil verbinden met de traditie... en vervolgens vooral ometjes gaat maken in zijn paleistuinen als leeuw. <lacht> dus hij, gaat dan, hij maakt dan een, een, een rondje door de tuin heen, maar dat is toch... mensen schrikken daar er toch heel erg van als hij daar als leeuw rondloopt? Ja, nou ja, nou is het wel zo dat zijn tuinen goed, uh, goed afgeschermd zijn. Dus uh, de heel club die bewakers en de militairen die, uh, die zijn tuin beschermen. Dus hij, uh, ik, ik, ik verwacht niet, en ik geloof het verhaal, het gaat ook niet zo dat hij... Uh, het regelmatig in de straten van uh, van de stad van jouw verschijnt. Dus dat blijft er niet kunnen, maar goed, uh, goed bewaakt door die, door die bewakers. Ja, is het ooit wel eens misgegaan dat uh, dat mensen hem wilden neerknallen? Ja, ja, dat is dus uh, dat is waar het verhaal uh, vooral heel spannend wordt. En uh, waarop mensen hier toch ook wel een beetje beginnen te, af te vragen of het nou wel echt zo is. Maar uh, een tijdje geleden uh, was er een bewaker toch een soort van uitzendkracht zijn geweest. In ieder geval iemand die niet helemaal bekend was met de traditie. Die, uh, die zag die mail te verschijnen en die dacht, uh, ja, die stok zich natuurlijk enorm. En uh, die wilde die mail overhoop schieten. Wat dus de president was. Hmm. En uh, vervolgens, uh, ja, dat was natuurlijk niet de bedoeling. En uh, andere bewakers zijn ervoor gesprongen en die hebben het schot opgevangen. En een van, de, een van de vaste bewakers heeft dus eigenlijk zijn, leeuw, of zijn leven voor die mail voor die gegeven. Dus de president. Maar mensen geloofden, want ik, bedoel, ik doe nu al, uh, al 2,5 minuten lekker mee. Maar uh, hier, uh, hier houdt mijn fantasie ook al op. Die man is namelijk niet echt een leeuw, hè? Dat, dat weet jij toch ook wel, toch Marcel? Uh, nou, ja, ik woon zelf al bijna twee jaar in Cameroen. En ik ga een, een heleboel dingen ga ik mee. Um, dit lijkt me heel leuk om te geloven. Maar ja, nee, dit gaat er mij ook niet, uh, niet goed in. Maar goed, als ik bijvoorbeeld met mijn collega's spreek... Um, hoogopgeleide mensen en uh, uh, goed onderwijs gehad... dan merk je toch wel dat ze... En Een wat moeite met dit verhaal hebben. Maar aan de andere kant, um, het past wel in de traditie, zeker van een aantal stammen, die dieren al gemiet. Dus we houden daar toch wel een beetje aan vast. Dus echt tegen mij zeggen dat het verhaal niet klopt, is dus eigenlijk niemand die dat, uh, dat zou doen. <laughs> en ik hoor dat jij, zelfs jij bent al een klein beetje dat je denkt, nou, misschien kan het verhaal wel waar zijn. Nou, ja, nou, ja, kijk, het is, er, zijn, er zijn een hele hoop van zulke soort verhalen. Zo bijvoorbeeld ook aan de kust als je hier uh, gaat zwemmen. In de oceaan dan, die zal ook na zeg maar, schemering als het ongeveer een beetje donker wordt, zal ook niet meer de zee ingaan, omdat het dan ook een soort van uh, Wappa is, die een soort van zeemeermint die je naar beneden kan zuigen. Maar kan je zeggen, als het s avonds in Cameroen gaat schemeren en je zit daar aan de oceaan, het is wel heel uh, idyllisch, maar uh, met zulke verhalen in je achterhoofd, dan uh, het er ook wel een beetje aan mee te doen. Ik snap het en ik begrijp het. Ik denk dat ik het ook zou hebben. Marcel Neutel, dankjewel. Graag gedaan. Radio 1. Het NOS-journaal. Half tien geweest. Freddy van Dijk. De kerncentrale Fukushima kreeg mogelijk snel weer stroom... Volgens de exploitant van de kerncentrale is de aanleg van een nieuwe elektrische leiding bijna klaar. Dan kunnen de waterpompen worden aangezet zodat het koelsysteem weer op gang komt. Een grotere crisis met de kerncentrale kan dan worden voorkomen. Op dit moment is de radioactiviteit rond de centrale zo hoog dat medewerkers eraan kunnen doodgaan. Een Japanse wetenschapper vergeleek de medewerkers met kamikaze strijders in een oorlog. Leukemie kan met veel minder bijwerkingen worden behandeld.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 Minister De Jager wil volgend jaar een bankenheffing invoeren... die de tegoede van spaarders garandeert. De banken moeten zeker tien jaar lang zo'n 400 miljoen euro per jaar storten in een fonds. Dat depositogarantiestelsel komt spaarders tegemoet als hun bank failliet gaat. Dat zijn de hoofdpunten op dit moment. En het is rust bij Real Madrid tegen Olympique Lyonnais. 1-0 staat het daar. En het is ook rust Chelsea-Kopenhagen. Daar gaan ze thee drinken. 0-0. Radio 1. BNN today. In Japan zijn al meer dan 4000 doden geteld. Maar verwacht wordt dat dit aantal nog flink zal gaan oplopen. Ondertussen dreigt ook nog steeds die nucleaire ramp. Ex-Hollander Elske Schouten zit in Sendai. Elske, goedenavond. Goedenavond. Hoe is, het, uh, hoe is het daar nu bij jou? Nou, eigenlijk nog een beetje hetzelfde. Ook al is er weer uh, van alles gebeurd. Um, behalve dan dat er wat meer buitenlanders beginnen te vertrekken... In het hotel waar ik zit komen allemaal uh, mensen aan uh, die uit het noorden komen... en die terug willen naar Tokio om gewoon naar huis te gaan. Het land willen verlaten. Nu heb ik ook begrepen dat het, uh, dat het inmiddels sneeuwt en dat het ook behoorlijk koud is. Wat betekent dat nu voor de hulpverlening? Ja, nou, het was al koud en nu uh, sneeuwt het dus ook nog. Ja, het maakt het er uh, inderdaad niet makkelijker op. Uh, maar de meeste mensen die zitten wel uh, gewoon binnen, maar ze klagen inderdaad over de kou. Ze um, dus liggen onder dekentjes nou, Ik heb het zelf uh, vorige week ook een nacht gedaan Ik dacht echt dat het niet goed werd um, Ja, het, het is niet goed Jij ja, was in een dorpje vlakbij Sendai En dat is eigenlijk helemaal weggevaagd uh, Maar ook daar zijn gelukkig mensen die het wel overleefd hebben Welke verhalen kreeg je allemaal te horen? Nou ja, wij kwamen daar aan En inderdaad, dat dorp, dat is, daar is niks van over Echt, uh, nou ja, alsof je in een film zit Alsof er een bom is neergevallen Dat is echt verschrikkelijk en um, je had daar een soort hoofdweg. Tenminste, dat was vroeger de hoofdweg. En daar liep een echtpaar overheen. En toen bleek dat die vrouw op echt wonderbaarlijke wijze die tsunami overleefd heeft. Want toen de aardbeving gebeurde, toen wist ze wat ze moest doen. Ze wist dat ze weg moest. Dus ze stapte in de auto. Ze begon te rijden, maar het ging niet snel genoeg. Dus toen werd ze ingehaald door de golf. Maar in plaats van dat ze kopje onder ging met de auto... Uh, ja, Surften ze eigenlijk op die golf mee... kwam ze op een gegeven moment tot stilstand, nog in leven... en uh, ja, kon ze geholpen worden door de buren en uh, weer weglopen. En dat vertelde ze. En wij dachten van, nou, dat is uh, een geweldig verhaal. Maar als je die mevrouw zag, die kon eigenlijk geen woord meer uitbrengen. Uh, ze was compleet uh, verbijsterd. En dat is ook niet zo gek, want ze zijn een hele huis kwijt. En bovendien... Uh, zijn de schoonouders van die uh, vrouw waarschijnlijk omgekomen. En hoor je deze verhalen dan vaker, dit soort uh, positieve verhalen... of zijn dit echte uitzonderingen? Nou, in dit dorp uh, wel. Um, er zijn nog steeds duizenden vermisten daar. Het is niet helemaal duidelijk. Men gaat er bijna vanuit dat bijna uh, alle mensen die op die dag thuis waren... en die niet op tijd uh, hogerop zijn geklommen... Uh, dat die het niet hebben gehaald... En dan heb je dus echt over de helft van het dorp. En maak je nou ook veel herenigingen mee? Dus mensen die alsnog hun familie terugvinden? Nou, ik ben er nog niet uh, bij geweest dat mensen elkaar uh, huilend in de armen uh, vlogen. Uh, ik heb wel een dag uh, doorgebracht op het uh, stadhuis hier vlakbij. En dan zag je wel uh, mensen die van, hé, hey, hey, weet je wel, jij bent er ook. En uh, ja, heel erg uh, blij natuurlijk dat uh, misschien verre vrienden of zo toch gewoon uh, veilig blijven. Um, en ja, ik hoorde natuurlijk wel van mensen hoe blij ze waren toen ze hun familie uh, weer terugvonden. Soms pas na drie dagen. Uh, of na, ja, gisteren pas bijvoorbeeld. En dat sinds vrijdag. Ja, ze kunnen elkaar gewoon niet vinden. Omdat je geen uh, mobiele telefoonverbindingen hebt. Die mensen zijn sowieso alles kwijt. Um, en... Ze zijn aangewezen op hele ouderwetse methodes. Gewoon een briefje achterlaten bij het stadsdeelkantoor dat je nog leeft. En op die manier vinden mensen elkaar dus terug nu. Gisteren vertelde je nog bij ons dat mensen geïrriteerd raken... omdat er nog steeds geen elektriciteit is en ook geen eten en geen drinken. Of in ieder geval weinig. Heb je het idee dat dat gaat veranderen? Is dat al beter geworden? Ja, dat, uh, dat weet ik eigenlijk niet. Maar er is, is nog steeds weinig eten. en Er is nog minder benzine dan er al was. Um, en mensen beginnen zich natuurlijk ook af te vragen. van Hoe lang gaat dit eigenlijk nog duren? Uh, ik vroeg het vandaag ook aan mensen. Goh, wanneer gaat je winkel weer open? Wanneer gaat je restaurant weer open? Ja, ze, zeggen hun ze halen hun schouders op. En ze zeggen, geen idee. Niemand weet eigenlijk precies waar hij aan toe is. Wat dat betreft. Um, Water bijvoorbeeld. Dat is gewoon uh, lastig te krijgen. Uh, wij hadden laatst uh, nou, ja, iemand uh, water voor ons laten halen... en in plaats van met flessen water kwam hij met zakken ijsblokjes aan. Dat vond ik wel uh, creatief. Uh, want die waren er blijkbaar nog wel, maar gewoon de flessen water uh, niet. Gelukkig zijn er een paar uh, restaurants open. En ik ben net ergens gaan eten en uh, nou, we gingen er zitten... en we dachten van nou, wat geweldig. Uh, ze hebben nog wat. En uh, toen zei die meneer zelfs dat hij het gratis weggaf. Als een soort gebaar aan uh, nou ja, de mensen die uh, geraakt zijn. Nou, dat vonden wij wel heel uh, bijzonder, natuurlijk. Elske Schouten vanuit Sendai, dankjewel. Geen dank. Hey, now take De laatste nieuwsingel van R.E.M. Oeberlin. We houden hier op de hoogte van het laatste nieuws over Japan... en de ernstige situatie daar met de kernreactor in Fukushima. De BBC zegt dat er een speciale politiewagen net is aangekomen... bij die kerncentrale, met een speciaal waterkanon... wil Tepco het waterniveau in het brandstofbassin van de reactor 4 op peil brengen. Een woordvoerder van het energiebedrijf zegt dat de elektriciteitskabel bijna klaar is. En als er weer stroom is, dan kunnen ook die koelpompen weer aan. Dus dat is op zich wel goed nieuws, zou je zeggen. De Harvard, Harvard School of Public Health die heeft een livestream geopend. Je ziet daarop verschillende deskundigen... die onder andere praten over de gezondheidsrisico's van de vrijgekomen straling. Een link daarvan vind je op onze Twitter nu. BNN Today is dat, twitter.com slash En meer Twitter nog, want de Japanse minister-president... is begonnen met een Engelstalige Twitter-account. En daarop staan vertalingen... van van de Japanse Twitter-account met informatie rondom de ramp. Twitter-account daarvan is twitter.com slash jpn PMO. Als er meer nieuws is, dan hoor je dat natuurlijk hier. We gaan er ook over verder praten met Karim ben -Ama. Goedenavond. Goedenavond. Ja, want er was gezegd: hoedje op als je naar buiten gaat. Lange mouwen dragen. Een paraplu gebruiken als het regent. En dan het liefst eigenlijk gewoon binnen blijven. Met ramen dicht, airco uit. Dat zijn een beetje de adviezen. Um, ondertussen is er in de supermarkten en de omliggende steden niet heel veel meer te krijgen. Behalve wat brood en, en, en noedels. En toen dachten we, nou we moeten u even uitnodigen als cultuurfilosoof. En ook negen jaar lang in Japan gewoond. Want we begrijpen niet helemaal waarom zij niet volslagen in paniek zijn daar in Japan. Ja, dat zouden wij misschien hier allemaal zo snel zijn. Er is een een hele sterke ethos van een groepscultuur. Mm -hmm. hè? Uh, ook doen wat je verteld wordt en. Uh, aanwijzingen opvolgen. Dat uh, wordt er al sinds ze heel klein zijn wordt dat uh, ingeramd, zeg maar, op school. Het yeah. is uh, dus een hele militaristische samenleving soms, uh, in een bepaald opzicht. Uh, dus mensen zijn, ja, al gedragen zich zoals ze gevraagd worden zich te gedragen hmm. en hebben in dat opzicht nog wel vertrouwen in de regering, denk ik. Hè? Dus ook al wordt er gehamsterd, uh, dat wordt dan wel gedaan, maar dat gaat dan ook uh, volgens de regels um, mm. en die parapluus en uh, die voorzorgsmaatregelen zijn trouwens hele goede voorzorgsmaatregelen ja, ja. voor lagere niobidstoffen. Ja, het klinkt, het klinkt een beetje lullig als je het zo zegt, maar het, ja. het helpt inderdaad. Ja. Ja. Dus uh, voor dat soort grote, massale dingen doen ze het heel goed. Uh, ja. Waar ze natuurlijk een stuk minder goed in zijn, is uh, op de ramp zelf reageren. Hè, de, de Japanners uh, doen heel lang over beslissingen. Ze willen zeker zijn van alles. Uh, ze willen zeker zijn van het aantal doden. Daarom is dat nog zo laag, omdat ze alleen maar de lijken tellen. Mm -hmm. Hè, dus niet gaan speculeren over hoeveel zouden het er kunnen zijn. Wij zouden zeggen, 12.000 doden worden Precies, geschat. Precies. Ja. Maar stel dat je het verkeerd schat, en ze willen geen fouten maken. Dus dan uh, zeggen ze liever, er zijn nu 4.200 uh, echte doden, dan dat ze gaan speculeren over 12.000 of 16.000. Ja. En dat hele gevoel van alleen maar op zekerheid af willen gaan... dat, gaat ze nu, dat nekt ze nu bij het behandelen van die radioactieve ramp. Ja. Want je moet het, het is een situatie die heel snel verandert. Je moet kunnen inspelen, je moet beslissingen durven nemen... die soms heel moeilijk zijn. Uh, je moet niet te lang wachten. Uh, je moet ook niet de boel uh, uh, in de doofpot willen stoppen... wat, uh, wat hun neiging is, zeg maar. Uh, en dat komt dan weer door het feit dat ze een uh, schaamtecultuur zijn. He? Wij zijn een, een schuldcultuur in Nederland... We mm. willen graag weten als er iets fout gaat. Uh, wie is er verantwoordelijk voor? Uh, waar, waardoor kwam dat? Ja. In Japan wordt er van alles gedaan wat niet door de beugel kan. Maar het wordt dan uh, uh, toegedekt. Niemand ziet het. En zolang niemand het ziet... is het ook niet slecht. Ah, okay, het is niet dus dus slecht... Ik, ja als het gezien wordt. Dus het is niet dat iemand nu zegt... van die, die nu al bezig is op televisie om te kijken... wie is hier verantwoordelijk voor eigenlijk? Dat komt pas veel later. Hè? Maar ah. de, als je ziet hoe, ook ze, hoe ze zich gedragen in publiek... ook hè? Ze, ze verontschuldigen zich... en ze verontschuldigen zich omdat ze problemen hebben veroorzaakt. Hm. En die, dat is dan heel algemeen. Maar ze gaan niet zeggen, we hebben dit en dit uh, gedaan. Ik vind ze ook stoïcijns, als je ze ziet op televisie... de hele bevolking hebben van bijvoorbeeld Tokio... heel stoïcijns en niet in paniek, rustig bijna... Hoe komt dat? Ja, dat komt door het feit dat emoties niet getoond worden. He, de, de, je hebt het in, in Japan een onderscheid tussen tatemai, dat is wat je aan de buitenkant toont, mm -hmm. en honne. En honne, dat is je echte gevoelens. En die zul je bijna nooit tonen. Misschien aan je schoolvrienden, eventueel aan je partner. He, dus wat wij aan de buitenkant zien is dat hele stoïcijnse, dat stille. Ja. Uh, dat kan best, dat er heel veel emoties nog daaronder zitten hoor. Dat, dat noemen wij hier volgens mij opkroppen. Ja. Nou, en dat is ook zo. Ik heb, me dat, uh, ik heb toen ik daar werkte uh, op allerlei manieren erover verbaasd... dat het lijkt alsof mensen soms maanden, soms jarenlang gevoelens opkroppen. En dan denk je op een gegeven moment is dat een, een vulkaan... en dat gaat dan uitbarsten. Dat gebeurt uh, heel af en toe. Heel af en toe heb je, heb je iemand die helemaal compleet door het lint gaat. Maar over het algemeen uh, lukt dat. Uh, en je zou dan denken, misschien werkt de psychologie van Freud en die opkroppingen zo. Misschien werkt dat niet in, in Azië of in Japan. Hè? Hmm. Dus het, is een, het kan zijn dat er culturele andere mechanismes uh, aan de gang zijn. Heb, heb jij wel eens een, een, een Japanner die door het lint ging gezien toen jij daar woonde? Eén keertje. Eén en keer in negen jaar. Ja, en dat was, dat was iemand die, uh, die dronken was en op een station, een, een wat jonge man... en die um, uh, ja, een beetje zat te schelden. Nou, dat schelden viel ook heel erg mee. Ja, wat wij uh, hier in Amsterdam eigenlijk regelmatig tegenkomen. Wat je hier bijna dagelijks zou tegenkomen, gebeurt daar één keer, ja. <laughs> ja. Um, um, er zijn heel veel mensen dood, duizenden mensen. Nou ja, er wordt dus geschat voor 12.000, misschien nog wel meer. Um, hoe gaan zij om met de dood? Ja, er is een, een heel sterk idee van fatalisme, van lotsbestemming. He, er is geen uh, persoonlijke god, zoals bij ons in het christendom, in de islam, in, in het jodendom. Uh, uh, de Japanners hebben twee religies eigenlijk. Uh, Shinto, uh, dat is de animistische religie die ze dan um, uh, uh, heel oud van Japan hebben. Uh, dat de, de bomen hebben geesten, de, de, de, het water, mm -hmm. de stenen... Um, en ze hebben het boeddhisme. Dat is pas veel later binnengekomen via, uh, vanuit India en China. En het boeddhisme heeft wel een hemel en een hel. Dus uh, we zeggen de Japanners worden geboren als Shinto. Want die heeft veel met het leven te maken. Yeah. En ze gaan dood als boeddhisten. Want uh, dan is er nog een, een leven na de dood. He, dus als iemand zegt we, we bidden. Dat doen ze dan wel. Ze, ze gaan naar de tempels en bidden daar. Uh, ze bidden dan naar een soort god. Maar dat is niet de god zoals bij ons. Dat betekent dat ze met de dood gaan. Ze hebben het gevoel van hun tijd is gekomen en er was niks aan te doen. Dus als het je tijd is, heb ik een aantal keren gehoord van overlevenden. Van ik kon er niks aan doen. Als mijn tijd was geweest, was ik gegrepen door de tsunami. Ik ben niet gegrepen door de tsunami. Dat is, dat is nu mijn lot. zeg maar. Heel gelaten eigenlijk. Ja. Ja. He, dus bij ons, als je een soort rouwverwerking hebt... omdat er iets vreselijks gebeurd is, gaan wij door allerlei fases. He, we gaan eerst de ontkenning en dan uh, worden we kwaad... en dan frustratie en dan depressie. En pas helemaal aan het einde acceptatie. Dat kan dagen of weken of maanden duren. Ik heb het gevoel dat ze in Japan heel veel sneller naar acceptatie gaan. Hm. Um, de, de, de, je zei al dat ze, dat ze niet echt die feiten weggeven. Zou, wat denk je, zouden ze eigenlijk meer, meer moeten uh, weggeven... over de, de, de, de, de, de dingen die nu aan de hand zijn, bijvoorbeeld bij die kerncentrale? Dat, dat het volk daar misschien wat rustiger weer van wordt? Dat ze meer weer vertrouwen krijgen in de regering? Ja, het is nu een moeilijke situatie geworden. Kijk, het, het volk vertrouwt nu helemaal niks meer. En dat komt ook omdat de berichtgeving van de buitenlandse media... heel anders is dan de berichtgeving van de Japanse media. He, dus iedereen die Engels verstaat of een buitenlandse taal... die gaat daar kijken, uh, via internet. Mm. Er zijn mensen die vertalen um, voor de mensen die geen Engels spreken. Um, dus... Kijk, nogmaals, het is het idee van zekerheid. Ze willen alleen de data geven waarvan we zeker weten dat ze kloppen. Dus bepaalde metingen. En ze willen niet speculeren. En als je niet gaat speculeren, kun je niet zeggen hoe gevaarlijk het is. Dus je kunt alleen maar zeggen dat het tot nu toe wel meevalt. Um, en dat is de verkeerde soort informatie. Heb jij het, uh, het idee, toen je daar woonde, dat ze ook bewust uh, informatie weggeven... die gewoon niet klopt om het volk rustig te houden? Ja, zeker. Ja? Bijna altijd. Nu nog steeds ook. Ik denk nog steeds zo. Ja. Ja. Ik, denk, ik denk dat het heel duidelijk is. He, ik heb, wat je net voorlas over die, die elektriciteitskabel. Ja. He, dat is een hoopvol bericht. En ik hoop uh, uit de grond van mijn hart dat het ook zal zijn. Dat het zal helpen. Ja. Maar je hoeft maar naar een, een andere website te gaan. Om te kijken dat uh, um, de koe die koelbompen waarschijnlijk zo beschadigd zijn. Dat zelfs als je de elektriciteit weer aansluit. Dat het niet meer werkt. Maar Japan brengt dan dat bericht. Zodat ja. het lijkt alsof er een sprankje hoop is. Precies. Als je naar NHK kijkt. NHK is de nationale Japanse televisie. He, je kijkt naar hun live feed. Dan worden... Vooral vrolijke verhalen van mensen die elkaar weer terugvinden. De organisatie van 500.000 mensen... die in allemaal scholen, in allemaal gebouwen zitten... waar heel veel goed werk wordt verricht. Artsen die zich als helden gedragen. Oude mensen die heel stoïcijns alles zien. Dat soort beelden om de bevolking een hart onder de riem te steken. Ja, op die zender was ook de keizer te zien vandaag... Hoe bijzonder is dat? Heel bijzonder. Ja. Ik, uh, hij is Bij de aardbeving in Kobe is hij wel uh, geweest... om de uh, slachtoffers te bezoeken op een gegeven moment. Uh, want toen was het gevaar geweken. En maar de keizer is, een heel, uh, is helemaal geen publieke persoon. Het is niet zoals de koningin die bij ons uh, bij een ramp uh, komt kijken... bij de Belmen-ramp en, en emotie toont. Dus ik, ik denk dat, dat je daarvan uh, moet afleiden hoe ernstig de situatie is. Dat is echt een soort laatste uh, iets wat je gaat doen... als de situatie heel ernstig is om het land... Uh, samen te krijgen om het gevoel van... Uh, we moeten dit samen oplossen om dat sterker te maken. En, en helpt dat? Zijn aanbidden mensen hem? Ja, ik denk dat de oudere generatie... Uh, de, vooral die zijn vader nog, de vorige keizer goed kende... dat die hem nog uh, aanbidden zelfs. Er is een, een generatie die hem respecteert. Ook omdat het een man is die uh, ook in mijn ogen... veel respect verdient mm. uh, als keizer. Um, en er is een jongere generatie die het niet... Uh, ja, die het op zichzelf niet zoveel mee heeft... Maar, maar zeker niet een negatieve, negatief beeld. En voor de duidelijkheid, hij is keizer, maar hij heeft verder geen bevoegdheden in het land. Nee, geen enkele. Nee. Nee. Um, de, wat is zijn rol? Wat kan zijn rol nog worden in deze ramp? Denk je dat hij vaker nog op tv gaat komen om ja, te sussen? Ik denk het niet, tenzij het heel veel erger wordt. Ik denk niet dat we een soort dagelijkse persconferentie gaan zien van de keizer. Dat is echt wel de rol van de premier. Mm -hmm. um, maar ik denk dat, dat uh, het zou best kunnen... of als de situatie heel veel slechter wordt... dat hij nog een keer komt om, om iets te gaan zeggen... of als de situatie op, op een gegeven moment weer een stuk beter wordt... dat we hem dan in wat uh, publiekere rollen zien... om uh, ja, zoals slachtoffers bezoeken nee. of zich te laten zien. Hè? Ja. Um, je zou ook kunnen denken dat de kroonprins... en andere mensen van de keizerlijke familie... Dat die op een gegeven moment uh, ook een rol gaan spelen. Maar ja, kijk, die wonen natuurlijk ook in Tokio. Midden in het hart van Tokio, het keizerlijk paleis. Dus al die restricties over radioactiviteit en uh, mogelijk gevaar... zal natuurlijk net zo voor goed voor hen, voor, ja. voor hen of van toepassing zijn. Het is een spannende situatie. Hoe kijk jij er tegenaan? Je hebt daar heel lang gewoond. D ja, ik had toen met die tsunami vond ik het vreselijk. En toen had ik het gevoel van: het is een ramp waar Japan wel overheen kan komen. Maar nu met die. Ik, ik merk dat ik nu heel erg. Uh, ja, ook emotioneel word van die. van die nucleaire ramp. Want het is iets wat, wat. niet te overzien is en wat. Uh, ja, wat zo afgrijselijk zou kunnen zijn. En uh, als je ziet hoe de Japanners daarmee omgaan... en het is een... zelfs als ze geen emotie tonen... het zijn mensen die hele diepe emoties hebben. En als je dat kan lezen en dicht uh, daar gewoond hebt... dan gaat het me heel erg aan het hart. Karim Benhamar, dankjewel. Graag gedaan. We gaan naar het voetbal en eerst even naar die belangrijke wedstrijd... Real Madrid tegen Olympique Lyonnais. Drie minuten onderweg in de tweede helft. 1-0 voor Real Madrid dankzij die goal. Na 37 minuten van die zeer aanvallend ingestelde Braziliaan Marcelo. Hij is eigenlijk linkerverdediger. Maar komt de hele wedstrijd mee op. En is bloedgevaarlijk vanaf die kant. Dat heeft hij wel bewezen door die goal te maken. En daardoor moet Olympique Lyon eigenlijk nog een doelpunt maken. Om minimale verlenging af te dwingen in Spanje. En daartoe hebben ze een wissel gepleegd. Brian onzichtbare aanvaller bij Lyon in de eerste helft. Is gewisseld. Gomis, de man van de goal in Lyon. Is voor hem in de plaats gekomen. Lyon moet het initiatief naar zich toetrekken in, in de tweede helft. En proberen Real ook nog eens ondersteboven te spelen in het eigen Bernabeu-stadion. Is nog geen ploeg, ploeg gelukt dit seizoen. Dus ik wens de Fransen veel succes in de tweede helft. Nou, ook namens mij. Dan gaan we naar Chelsea tegen Kopenhagen. En daar zit Ragnar Niemeijer. Zeven minuten oud in de tweede helft. Het krachtsverschil is veel te groot. Chelsea is veel beter, maar het staat nog altijd 0-0. Kopenhagen zag zojuist wel weer een kans van de Engelsen. Want de corner was daar vanaf de linkerkant van het veld ingedraaid. Anel K. kreeg hem bovenop zijn hoofdbal. Ging nog een keer de lucht in. En OB Mikkel raakte met zijn kopbal de bovenkant van de lat. Kort daarvoor was het Anel K. die een kapbeweging te veel in huis had. en dat hij weg was aan de rechterkant op snelheid. En toen zaten er toch verdedigers van Kopenhagen tussen. Eén kans heeft die ploeg gekregen uit een vrije trap van de spitsende Dooye. En nu proberen de Denen het wel via de as van het veld. Maar de bal wordt meteen weer ingeleverd bij een van de centrumverdedigers. In dit geval bij John Terry. Hoewel de bal toch weer terugkomt bij Kopenhagen. Aan de rechterkant een voorzet nou, richting de lijn van het 5 meter gebied, Maar die gaat heen over de aanvaller van Kopenhagen, Jesper Gronkjaar. En zo blijft het 0-0. Vandaag ging het natuurlijk weer de hele dag over het kernongeluk in Japan. Maar waar ging het eigenlijk bij de kappers over in Nederland? Corné Snel is kapper in Tilburg. Goedenavond. Goedenavond, Luc. Hallo. Hallo, Rob Kijkendevecht heeft ook een kappershaak. En dan is Wolle. Rob, goedenavond. Dag, Luc. Goedenavond. We beginnen even bij Corné. Uh, waar gingen bij jou over? Nou, waar het vooral om ging, is, is, is om uh, ja, eigenlijk twee dingen. Uh, de collectie van Galliano natuurlijk, die, die volledig uit de winkelrekken gehaald is in New York. Ja. En, en, en de dure, de dure benzineprijzen die, die mensen echt wel gaan lekken, denken ze. En dan vooral om het feit dat, dat er nog steeds een euro, een euro van, van elke liter zo'n beetje naar de staat gaat. Van ja, die prijzen kan wel omhoog gedrukt worden door allerlei oorlogen. Maar. Uh, Waarvoor kan uh, de Nederlandse staat dan niet iets minder uh, pakken van elke liter die uh, er uh, getankt gaat worden? Dus ja, is, ja, dus er werd weer we even lekker oude gezeken op de accijns. Absoluut. Eén <laughs> groot accijnsverhaal. en natuurlijk, ja, ik heb veel met vrouwen te maken ja, dat die collectie terecht vinden ze allemaal van Galliano uitrekken in, uh, in New York gehaald worden. Rob, waar, waar ging het bij jou over? Ja, over die vijftig helden die, uh, die maar in die uh, centrale blijven. En ja, dat je erop een erop en dan. Uh, ja, klanten zeiden van ja, maar veel stralingsgevaar lopen ze niet. Ik zei: hoe weet je dat nou? Dat weet je toch niet? Ja, maar er is weinig stralingsgevaar. Ja, het gevaarlijkste is als er een ontploffing komt. Ik zei: ja, dan helpt zo'n pakje ook tegen. Ja, Waar het om ging is: moeten die mensen dat doen? Is het beveel, is het beveel, wat de Japanners ook een beetje hebben? Of is het een soort rescue team wat ja. in tijd dat er nog geen ellende was van dat gaan wij doen? Ik neem aan dat het mensen zijn die weten wat ze doen en daar altijd werken. Ja, de regering heeft besloten dat zij meer straling mogen hebben. Ja, ja, ja. ja maar, oké. Okay. Ja. Ik hoor alweer dat, er, uh, dat, uh, dat de, <lacht> de overheid en de leidinggever er niet goed afkomen in de kappershaken van Nederland. Dank jullie wel, Cornel nee, nee, nee, en Rob. Alsjeblieft. Doei. Alsjeblieft. Doei. Gaan we nog even voetballen. Real Madrid, Lyon, Frank Wilaert. De Franse Defensie wankelt onder de druk van Real Madrid. Met een bal die over wordt gekopt uit een corner. Nadat eerder al een mooie dubbele 1-2 tussen Euziel en Benzema net niet werd afgerond. Kries zat er nog goed tussen met een been. En nu de tweede corner achter elkaar voor Real. Achter de bal Euziel. En ziet de bal wegrollen, wil hem eigenlijk weer terug... Leggen. Maar uiteindelijk trapt hij hem dan toch voor. Kijken of hij nu goed ingekopt wordt, dat gebeurt wel. Maar de redding is er van Loris, nog altijd 1-0 voor Real. Ragnar het Chelsea Kopenhagen. Kansen voor de Engelse regen zich aan 1, maar nog altijd 0-0. Zojuist weer Ramirez van 4 meter tikt de bal een meter naast het doel van Wieland, de Deense keeper. En de bal nu over de zeilen. In handen van de Noorse coach van de Denen, Stade Solbakken, speelde ooit trouwens nog als speler van Wimbledon in dit stadion in Londen, waar het 0-0 is. Zometeen meer Champions League voetbal in Langste Lijn met Robert Meder. Volg ons, BNN Today, op internet. BNN dnl Tot morgen. BNN Europees voetbal op Radio 1. Morgen van 7 tot 11. De returns in de achtste finales van de Europa League. Zenit in Petersburg, 20. Gaat er langs en schuift de bal naar voren. Spakt Pak Moskou, Ajax. Oh! En Glasgow Rangers PSV. Leg de bal in, half om half. prachtig om half. NOS langs de lijn. Morgenavond om 7 uur. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Henk, Stijla weer pauze te nemen? Nee. nee.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 Dit is Radio 1.